Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 1 uur. Ho, ho. Laat de kok met het NOS Journaal. In Den Haag heeft de politie sinds gistermiddag 19 mensen aangehouden... voor onder meer brandstichting en openlijke geweldpleging. De jongste is 11, de oudste zijn 19. In Scheveningen ging het om drie jongens van 11, 12 en 13 jaar oud... die met spiritus en vuurwerk in de weer waren. Later op de avond werden jongeren aangehouden... die met zwaar vuurwerk vernielingen pleegden... en ook illegaal vuurwerk bij zich hadden. Sinds deze week is het erg onrustig in Den Haag nadat de gemeente besloten had om geen vergunningen meer te geven voor de vreugdevuren rond de jaarwisseling. In Hongkong demonstreren weer honderdduizenden mensen voor meer vrijheid en democratie. Voor het eerst in maanden gebeurt dat met toestemming van de autoriteiten. Wel staat er langs de route veel agenten van de oproerpolitie. Voorafgaand aan het protest zijn er elf mensen opgepakt. De politie nam onder meer messen, een semi-automatisch pistool... vuurwerk en kogels in beslag. Morgen is het een half jaar geleden dat het massale protest in Hongkong begon. Noord-Korea zegt een belangrijke test te hebben gedaan op een raketbasis. Mogelijk ging het niet om het afvuren van de raket... maar is er een raketmotor getest. Dat gebeurde op een basis die deels werd ontmanteld... na de top tussen de Noord-Koreaanse leider Kim en president Trump... Later, toen het overleg moeizamer verliep... werden op die basis weer militaire activiteiten gezien. De toestand van de vijfjarige jongen die gisteren vastzat... onder het puin van de ingestorte grillroom in Koevoorde is stabiel. Het kind werd gisteravond na een urenlange operatie bevrijd... nadat de zaak van zijn vader was ingestort na een explosie. De jongen ligt nog op de intensive care. Zijn vader ligt ook nog in het ziekenhuis. Morgen gaat het politieonderzoek naar de oorzaak van de explosie weer verder. Het weer het gaat minder hard waaien, er is ook wat zon en het wordt een graad of 11. Vanavond gaat de wind weer toenemen en ook morgen zijn er talrijke buien. Vooral aan zee is het dan onstuimig. Vanaf dinsdag wordt het droger, maar daarna weer veel regen en wind. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is er de hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. Dit is een test, dus luister goed. Hoe vaak hoor je de koebel?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 FM. Ho, ho, ho! Dit is Kerst met ZFM. Met menu Zandvoort uit Zandvoort.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 En uiteraard bedank ik kort Kordraai voor het beschikbaar stellen van al deze mooie oud-Hollandstalige muziek. En als opening hoort u trouwens Louis Davids met Weet je nog wel oudje? Een opname uit 1928. Onderweg zometeen Corrie Brokken, ook Ramse Safi. Maar eerst Bandy, Lou Bandy, afkomstig uit het Haagse arbeidsgezin. Hij werkt als piccolo, huisbediende, straatzanger. En als dienstplichtige bij de marine. voordat hij in 1915 een serieuze carrière. in het variété begon. Aanvankelijk trad hij op samen met zijn broer Willy. onder de naam De Bandy Brothers. De Bandy is een uh, Ver-Amerikaanse omkering van de lettergrepen. Die en Ben. Al snel blijken de karakters van de broers. erg te sterk. echter te sterk te botsen. om zinvol te kunnen samenwerken. En in tegenstelling tot Willy stond Lauw bekend als een moeilijk mens. Lau nou ging verder onder de naam Lou Bandy. En op 21 juni 1921 trouwde hij met de pianiste Eugène Keug. Eugenie moet ik zeggen, Keug. Een Duitse officiersdochter die een grote invloed op zijn carrière zou hebben. Ze bracht hem een op omgangsvorm bij. Deed hem het belang van het spreken in het algemeen Nederlands. Inzien en bezorgde hem zijn eerste lucratieve contracten. En met haar steun wist de Haagse volkszanger... Volksjongen was het toen nog. Zich in de loop der jaren op te werken tot in de top van het ensemblement van artiesten, impresario's en theater-eigenaren. En in 1927 werd hun dochter Louise geboren. Lou Bandy hoort hem nu met een, een plaatje, een opname: 1382. Lou Bandy met kraai en De een bomen en zonneke jong papa jong je met zijn veren zo vrij je was maar alleen dus het leven dat leek wat saaie min of meer tij. tijd. Geef tijd niet te verder, gewoon geen wat lawaai van pa, mama, een dochtertje want van dochterlief krijgen was verliefd op meneer pappagaai papa zei streng, die man mag jij niet kussen en moeder kruin beweert een ondertussen en kruin mag je liefde bij een pappagaai gaan zaaien dan ga je naar de haaien Papagraaien naar de haaien, dat is nu eenmaal zo. het een hartje van zo'n zonnepapagraaien, dat komt er met die voor het doktertje kraai. Het loopt dat het in de roep en de zonnepapagraaien naar pa -pa papagraaien. Papa, ik wil komen en kraai is mijn keus. Papa, ik ben je gek, dat vind je niet deus. zo'n zonnepapagraaien heb ik nooit een zo'n krasse kraai. Al staat je hart nog zo in lichte te laaien. Laat jij die een fach kruim rustig waaien. Een kruim mag geen lichter bij een papagai gaan zaaien. Dan ga je naar de haaien, dan ga je naar de haaien. Een kruim mag geen lichter bij een papagai gaan zaaien. Dan ga je naar de haaien, dat is nu eenmaal zo. Mijn ouders bewaakt, toch werd je tot de vrije gesnaakt zo wat het bijzondere en al kan dat geraakt, was bijna volmaakt Maar toen kwam een jager op zoek tussen een prooi Ook hij vond die papegaai toch wat zo mooi Hij ging hem mijn ons gebruikt, toch kom in een kooi En zo moest je bekruid de slot te leren Daar zaten ze nu met de gebakken peren En je ach, de ben bij een papagei gaan zaaien Dan ga je naar zaaien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 I'm yeah. Met zigeunerbloed, waar ook haar onderdanen zijn, verstrooid als zand in de woestijn. Ave Maria, Ave Maria, la mamma va. Iedereen bij mama. Haar zwarte haar werd zilvergrijs. Haar hart was mild, haar liefde wijs. Het afscheid valt haar nu niet zwaar. Ze kwamen allemaal voor haar. In, en toch zei iedereen: La, mama. Zij was de moeder, wijs en goed. Van kinderen met bloed. zij staan nu allen om haar heen: La, mama, la Muziek van Corrie Brokken met La Mama. En daarvoor Ramse met We Zullen Doorgaan. En de volgende artiest is Helene Madeleine. Roepnaam Helen van Capelle. Geboren in Hilversum op 13 mei 1944. Nederlandse zangeres. Die als Heleentje van Capelle ook wel gespeeld is Capelle. Vooral bekend is geworden met het liedje Naar de Speeltuin. En het liedje heeft er eigenlijk de hele leven achtervolgd. En eh. Uh, ik denk van nou, dan nemen we een ander plaatje van uh, een van Kapelle. U hoort er nu met Flip de Fluiter. Flip de Fluiter, flink. Flip de fluiten, fluit Flink. Flip de fluiten, fluit. Flink. Flip de fluiten, fluit. Flink. Flink. Flip de fluiten, fluit Flink. Flink. Flink. Flink. Flink. Flink. Flink. Flink. Flink. Flink. de Flink. Flink. Flink. Flink. Flink. Flink. flip Flink. Flink. Flink. Flink. Flink. Flink. Flink. flip Flink. Flink. Flink. Flink. flip Flink. Flink. Flink. Flink. En Flink. Flink. Flink. Flink. flip flip flip zit de flight, je flight. Flinkelag, flip de flight, je flight. flip de flight, fluit, flight. flip Je niet meer weg, zeg Oh Johanna, jouw keus is hemelsmana Maar waarom ben je er toch zo zuinig mee? Oh Johanna, ik weet dat je nee, het kan ja Maar waarom kom je nooit op nummer twee? Oh Johanna, zegt een verliefde mana Dan hoort die toch ook haar BNC Het begint daar en eindigt met z. Toen de dag voor het huwelijk kwam, hij zijn bruid in de armen nam en een extra portie zoen verzocht. Sprak hij allerliefste bruid, leef je zoen kunst toch eens uit, kost je zeker toch niks in gekocht. oh Johanna, jouw keus is hemelsmana, maar waarom ben je er toch zo zuinig mee? Oh, Johanna, ik weet dat jij het kan, ja, maar waarom kom je nooit tot nummer twee? Oh, Johanna, zegt een verliefde man, ah, dan hoort hij toch ook gaar naar B en C. Wat? Beletje, zoen je door het alfabet, je begint A en eindigt met Z. Zeven kinderen zijn er nou, en de man die zoenen wou, heeft van zoenen al meer dan genoeg. En hij lachte onbeleefd, als een boer die kiesten heeft, toen zij sprak, weet jij nog dat je vroeg? Zeg, o oh, Johanna, jouw kus is hemelsmana, maar waarom ben je toch zo zuinig mee? Johanna, ik weet dat jij het kan, ja, maar waarom kom je nooit op nummer twee? Oh, Johanna, zegt een verliefde man A, ah, dan hoort die toch ook A naar B en C. Wat belet je zoen je door het alfabetje, je begint A en eindigt met Z. <middels> Dan hoort hij toch ook gaarne B en C. Wat belet je zoen je door het alfabetje? Begin A en eindigt met Z. is een dorp, niet ver van hier, een boerendorp en een rivier. Het is niet groot en vrij obscuur, maar het heeft een naam en een bestuur. Er is een school, een harmonie, een bankfiliaal, een kerk of drie. Een communist, een zonderling en zelfs een sportvereniging. Nu is er stil, het is wintertijd. Er heerst de dus griep en knorrigheid. De dag is kort, de hemel grauw. En pas maar op, je vat nog kou. De grond is hard, de tijd is lang. Het leven gaat, zijn lode gang. Er wordt gewerkt, er wordt gespeeld, er wordt vooral een hoop verveeld. Maar zie het van de overkant, het kleine dorp in het starre land. Een toevluchtsoord verpakt in sneeuw, dan denk je aan een andere eeuw. De dag verkwijnt en werkzaam gaan, nu overal de lichtjes aan. Dan is het knus, dan is het rustiek, een mooie klus voor Anton Piek. U luistert nog steeds naar Zandvoort uit Zandvoort. Iedere dinsdagochtend neem ik u mee op reis. Terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat doen we natuurlijk met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. En zojuist hoort u dokter Anders P. met Wintersdorp. En daarvoor Kees Pruis met O. Johanna. En de volgende formatie zijn de Silvera's. Ze vormen een Nederlandstalig slagerduo uit weert in de jaren 50 en 60 herhaaldelijk de hoogste regionen van de Nederlandse hitlijsten behaalde. en meer platen verkocht dan veel rock en roll artiesten. De Zoveras bestond uit de zusjes Mieke en Selma Jansen. En nu hoort ze nu met Zeg Kleine Reen.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 De woelige jaren van burgerlijk ongehoorzaamheid, vrije seks, de eerste man op de maan... ...en wereldsterren als Louis Davids, Lou Bendy, De Jantjes, Willy Alberti, Wim Zonneveld en Anneke Breunloog. Het nu al historische muziekprogramma Zandvoort uit Zandvoort. Gewoon van platen van Schellak en Vinyl draaien weer volle toeren...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 Van Rotterdam vertrokken Met de Edam een oude schuit Met kakkerlakken in de mitscheeps En rattenesten in het vooruit Toen hadden we een kleine jongen Als ketelbink bij ons aan boord Die voor de eerste keer naar zee ging En nooit van haaien had gehoord Die van zijn moeder aan de kade. Schuchter, lachend, afscheid nam, omdat hij haar niet durfde zoeken. Hij werd gescholden door de stokers, omdat hij van de eerste dag Toen we maar net de pier uit waren, al zeeziek in het vokselen lag En met jenever en citroenen, werd hij weer op de been gebracht Want zieke zeelui zijn nadelig en brengen schade aan de vracht Als hij dan een en de ketels van de kombuis naar voren kwam. Dan was het net een brokje van hoop, die straatjongen uit Rotterdam. Bam, bam, bam, bam, bam, Wanneer is s'avonds in zijn toylach? Zijn schouwen eindelijk sliep, dan scholt de man die wacht de kooi had, omdat hij om zijn moeder riep. Toen is hij op een mooie morgen, het was in de stille oceaan, terwijl ze brulden om hun koffie, niet van zijn kooi goed opgestaan. En toen de stuurman. Hij Het luik gezet, de kapitein legde zijn petje en sprak met grokstem een gebed en met een 1, 2, 3 in. sadece <gülüyor> Om een hoedje het grootste kabaal Wie draagt op een school in haar rokken Wie zwemt globaal zomaar over het kanaal Wie bokst vaderblad van de sokken Wie spiegelt zich trots nog in iedere ruit Wie krijgt je desmiddags de dancing niet uit Wie vergeet in de hut de ui en de peen Dat doet er je moeder Je moeder Rolling. Wie leeft nog alleen voor de jol en de pret? Wie kijkt er niet meer op een glaasie? Wie danst nog de charleston s'nachts in de bed? T Liefst boven op vader zijn Wie is voor geen temptie of te niet benauwd? Wie slaat af en toe zelfs de huisbaas nog al? En vraagt hem dan glashard een ter leen, Dat doet door je moeder, je moeder alleen Wie loopt in pyjama geschingeld door het huis Al zitten de kousen vol gaatjes Wie leest er het liefste de pan bij ons thuis Wie rookt er de meeste piratjes? Wie roeit er zo ferme wie fietst er zo kloek? Wie slaat op de wielerbaan moest op zijn snoek? Wie is bij een knokpartij steeds nummer één? Dat is al je moeder, je moeder alleen. Wie gaat tegenwoordig zo heerlijk gekleed? Zo mannelijk dat komt ze soms nader. Je past de eerste tijd in de verte niet te weten Wie aankomt, je moeder of vader Wie trapt er het vrouw zijn als vrouw in een hoek Bij wie raakt het heilige moederschap zoek Wat blijkt er van moeder zo echt als voorheen Dat is tegenwoordig het woord maar alleen Kom schattige vrouwtjes roei uit al het kwaad Wij gunnen niet als man alle rechten Maar wees overtuigd dat het zo toch niet gaat Daar zullen wij mannen voor vechten. Ook keer weer terug bij de wieg van je kind Ik zweer dat je daar waar geluk slechts bij vindt Dan zingt Holland zonnige jeugd als voorheen het schoonste verden is een moeder alleen. Dat de Holland een mooi landje is, beroemd om vele dingen is voor mij nog geen reden om een loflied hier te zingen. Benijd niet iedere vreemdeling, ons land om zijn producten. Die Aziaten en Afrikaan, zelfs Eskimo verrukten. Al zijn we op dat punt verwend, onze mooiste schat is vrijwel onbekend. Een Hollandse meisje, dat is je ware. Die is nog pittiger dan onze oude klaar. Zo'n echte fijne pop, met een boer in de kop. Daar kan geen meisje in Europa tegenop. De Nederlandse zindelijkheid, de kaas van onze boeren. De borren, de spionnetjes, waardoor we zitten loeren. De boter, onze koeien, onze molens, al die dingen. Onze beleefdheid tegenover vreemdelingen maakt Nederland al geëerd. Maar onze mooiste schat wordt niet gepropageerd. Een Hollandse meisje, dat is je ware. Die is nog pittiger dan onze oude klaren. Zo'n echte fijne pop met een boerin. Daar kan geen meisje in Europa tegen op. De Nederlandse trekwand heeft een wereldnaam gekregen. En zijn we niet beroemd om onze mooie autowegen? Is ons belastingstelsel niet je ware steen der wijze? En hoor je onze gasdirecties niet eenparig prijzen? Al prikkelt dat ook onze trots? Op ons meisje bouwen wij als op een rots. Een Hollands meisje, dat is je ware. Die is nog pittiger dan onze ouwe klare. Zo'n echte fijne pop met een boer in de kop. Daar kan geen meisje in Europa tegenop. Dat was Louis Davids met een Hollands meisje. En daarvoor hoorde u Willy Derby met de mama... nee, de moeder van ouds Nederlands. En de volgende dame is Tante Leen, geboren in Amsterdam... op 28 januari 1912 en overleden al daar op 5 augustus 1992. Haar werkelijke naam was Helena Polder en later Helena Jansenpolder. Ze was natuurlijk Nederlands volkszangeres... En samen met haar gabber Johnny Jordaan mag ze aanspraak doen gelden... op de bovenaartitel, oftewel de beste stem van de Jordaan. En ze begon pas op 43-jarige leeftijd. Voor het eerst trad ze toen op. Daarvoor verdiende ze de kosten als schoonmaakster en garnalenpelster. En bezoekers van het café waar ze werkte... en ook zong om de gasten te vermaken... schreef haar in voor een talentenjacht... die platenmaatschappij Bovena had uitgeschreven... om de beste stem van de Jordaan te vinden... En ze behaalde de tweede plaats achter Johnny Jordaan. En vanaf dat moment luidde haar bijnaam de nachtegaal van de Willemstraat. Je hoort er nu, tante Leen met Diep in mijn hart. Diep in mijn hart, kan ik niet boos zijn op jou. Blijf ik je toch altijd trouw, dat mag je heen.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 you sylvana zusjes uit 1958 met de verloren zoon. CFM Zandvoort, lokaal omroepen uit de badplaats van Zandvoort. U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort. Met nu op de radio Sofia, Frederica, Wilhelmina Stijn. Geboren in Schravenhagen op 9 september 1892. En overleden in Gouda op 2 juni 1973. Was een Nederlandse cabaretier en actrice. En ze stond voor het eerst op het toneel in Nederlands-Indië waar ze in 1913 naartoe verhuisde. En zes jaar later keerde ze terug naar Nederland... waar ze verbonden was aan het toneelgezelschap... van Cor van der Lucht, Melsot, Cor Ruis en uh, Kees Lezeur. En in 1942 stapte ze van het klassieke toneel over naar het cabaret. Stijn werkte met uh, Marty uh, Verdinius, Wilm, Wim Sonneveld en Wim Kamp. En in 1950 verzorgde zij de stem van de stiefmoeder van Assenpoester... in de gelijknamige film van Walt Disney. En u hoort hem nu... Sophia Stijn, het als moeder jarig is. Als moeder jarig is, dan roept het hele gezin... Ga nou zitten, lieve moedertje, en span je toch niet in. Ga nou lekker in je leuningstoel, en laat ons nou maar begaan. En de afwas en de etensboel, die mag je laten staan. Ga jij nou zitten, wordt er al dan maar gezegd. Als moeder jarig is, dan wordt ze zo verwend. Als moeder jarig is, dan zit ze geen moment. Dan moet ze rennen, vliegen, sloven, van beneden gauw naar boven, koffie schenken, converseren, sigaretten presenteren. Als moeder jarig is, dan is het toch zo'n feest. Maar dan heerst er in het huis. Moederjarig moeder jarig is, dan roept het hele gezin. Zit je lekker, lieve moeder? Is het zo wel naar je zin? En dan gaan ze alles redderen. En alles loopt verkeerd. Totdat moeder zich tenslotte weer met alles occupeert. Jij mag niks doen, hoor, moeder? Roepen ze eenparig. Als je moeder bent, dan ben je nog niet jarig. Als moeder jarig is... gauw naar boven. Koffie schenken, converseren, sigaretten presenteren. Als moeder jarig is, dan is het toch zo'n feest. Maar voor mij hoeft het niet. Ik ben al geweest. De chimpansee maar idee idee overal met me VCC, man, bracht hem mee uit het binnenland van Oerukweed. Maar de kapitein zei zeer verstoord: Ik wil geen vrouwen bij mijn aanbod. aan boord. Verstop er maar in de kajuit. Maar in maar die ging eruit. Orchidee. Simpel overal met me mee. Zo kwam de pootje in Amsterdam, waar de zeeman haar op zijn arm nam. Hij leurde een dag met die kleine meid, maar raakte haar aan niemand kwijt. Voor een gulden en een puik sigaar kocht ik haar van hem met huid en haar. Orchidee! kleine simpalse, Origi D, Origi D, ze zwerft overal met me mee. Doris komt regelmatig voorbij in dit programma. En vandaag was het Doris met D. en daarvoor horen u Sophie Stijn met als moeder jarig is. En tot zover ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Uiteraard als u een stukje gemist heeft of u wilt het programma nogmaals beluisteren. Aanstaande zaterdag tussen 1 en 2 wordt het programma nogmaals herhaald. En uiteraard, volgende week dinsdag ben ik er weer vanaf 11 uur in de ochtend... hier op de lokale omroep CFM Zandvoort. Ik laat u achter met uh, Alexander Curly met Guus, kom naar huis. Ik wens u nog een hele fijne week en ik zeg tot ziens. Guus, kom naar huis, want de koeien staan op springen. De varkens met een vreten en het hooi met van het land. Guus, kom naar huis, want daar hebben we een rare ding. Dit kan toch zo niet door, Guus, wat is er aan de hand? Gus Utenwaard is een week of wat geleden. Toen hij terugkwam met de trekker na het hooien van het land. Met een behoorlijk flinke vaart tegen de koeienstal gereden, zien trekker dooden los. GFM dan stuur allemaal fijne dagen en